Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bijna premier, retten, uh, jetten, niet retten. Rond vandaag zijn serie gesprekken met kandidaatbewindslieden af. Hij praat met beoogd justitieminister David van Wiel... en ook met staatssecretaris Eelco Erenberg die financiën gaat doen. Ehrenberg neemt de plek in van Nathalie van Berkel, die zich terugtrok... toen aan het licht kwam dat haar cv niet klopte. De man die gistermiddag in de Rotterdamse wijk Delfshaven werd doodgeschoten... was waarschijnlijk betrokken bij een ruzie in het criminele de politie heeft een groot team op de zaak gezet en is op zoek naar twee mensen, de schutter en de bestuurder van de vluchtauto. Het slachtoffer is een man uit Capella aan Den IJssel. En dat het kabinet schoof twee keer gevallen is, heeft de belastingbetaler aardig op de kosten gejaagd, dat schrijft de Telegraaf. De opgestapte bewindslieden van de PVV en NSC hebben vorig jaar in totaal 1 miljoen aan wachtgeld verdiend. En dat bedrag kan nog oplopen, als ook kamerleden die weg moesten niet snel een nieuwe baan krijgen. Het weer dan nog, in het noordoosten nog kans op ijzel of sneeuw, verder overal regen. Het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden en vanavond gaat het in het hele rand ook regelen. regenen. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Esther. Dan uh, de files, Rick, waar staan ze? Begin op de A1, Apeldoorn, Amersfoort bij Hoeverlaken. 18 minuten. A12, Arnhem, Oberhausen bij Duitsland, de hoofdrijbaan, 20 minuten. En de laatste teaming is de A28, Assen Groningen bij Groningen-Zuid, de vertraging 8 minuten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 Voor deze 20e van februari. Goedemorgen, de vrijdag op de editie van de Ochtendshow met Max en Andy Grammer. Radio 538. Nee, dat is gek huis, dit, hè? Dames en heren, dit is het krankzinnige gezicht: De 538 Ochtendshow. I been you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything So put your By and watch me shine, shine, shine Cause the thing I Stanley Grammer, The Thing I Love in de 538 Ochtendshow, Goedemorgen. Dit is. Dit. Dit. dit is. De 538 Ochtendshow Show. Ja hoor, dit is hem. De leukste van Nederland, zo uh, heb ik me laten vertellen. Zeven over zeven de tijd en nieuws voor vandaag. Correspondent Anne Sane die vertelde bij RTL uit over de situatie rondom prins Andrew, de ex-prins moeten we inmiddels zeggen. Uh, zo vertelde ze waar die nu uh, precies van beschuldigd wordt... en welke straf hem mogelijk boven het hoofd hangt. De beschuldigingen die houden verband met uh, het doorspelen... van vertrouwelijke overheidsinformatie aan uh, deze Deliquent uh, Jeffrey Epstein. Dat is eigenlijk het laatste wat we nu weten. In het ergste geval zou hij in theorie levenslang daarvoor kunnen krijgen. Levenslang. Zo. Ja, dat is nogal een straf die hem boven het hoofd hangt. Uh, ja, de Britse media, die over elkaar om het laatste nieuws erover te melden. Het is echt heel groot nieuws uh, daar. Zelfs de BBC was echt uh, nou ja, geschokt door het feit dat toch iemand van het Koningshuis, of een ex-lid van het Koningshuis is opgepakt en een dag op uh, het politiebureau heeft dit gezeten. Dit was 300 jaar niet gebeurd, begreep ik. Nee, uh, nee dit is echt heel, oh, bij heel bijzonder. Ja. Uh, Joep Wennemars, die viel met zijn vierde plek op de 1500 meter net buiten het erepodium. Hij vond het die een goede rit heeft gereden, maar was uiteraard... zo dus kun je je voorstellen, nogal teleurgesteld. Ik uh, gun het die andere jongens net zo hard, hoor. Maar uh, fuck, jongen, ik uh, kan het echt niet geloven. Het is echt een hele slechte kutfilm, is dit gewoon. Ik, uh, ik rijd gewoon mijn beste race ooit op Laagland. Helemaal alleen. En uh, kom ik nog zo dichtbij. Uh, uh, ja, al ja, dus uh, Joep Wennemars, die uh, logisch teleurgesteld is... een slechte kutfilm noemt hij. Had die uh, vader nog even die bril van die uh, toeschouwer... Even uh, Dat was toch een raar gezicht. Krankzinnig. Ja, ik zou als ik nu uh, Hans Anders was geweest... Of, uh, <laughs> ik had gelijk. Ik had gelijk een gratis bril voor je de rest van je leven. Maar je weet, hier komt een inhaker op. Dat kan niet anders. Ja, absoluut. Die, die Zou denken? Zijn, ja, die is er vanmiddag nog. Ga ja, de maar waarschijnlijk. Hè? Die zijn altijd heel. Ja, die sneller. zijn altijd heel snel met inhaken. Wij nou, waren de eerste. Het is mijn idee. Ja, nou, patent aanvragen. Maar dat moet moeten we het nog wel even doen. Dat moet je nu doen. Moet je nu een bril aan? Kijk, het alleen roepen is. dat is niet genoeg. Nee, maar gewoon een bril aanbieden. Nou, nee, een ja, leuke inhaker verzinnen. Oh. En, uh, iets wat je online kan plaatsen. Ja, Ja. Nou, ik denk er even over na. Ja, dat zou ik zeker doen. Over oh, vijf minuten heb ik hem. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, dat gebeurde is. Die was vrij bijzonder voor de mensen die het helemaal gemist hebben. Uh, Erben Wennemars, de vader van Joep, die was zo door dol heen dat zijn zoon een Olympisch record schaatsde. Dat hij uh, ja, een, een soort vreugdedansje maakte. Greep een van de vrijwilligers van de Olympische Spelen vast en sloopte daarbij bij het vastpakken van zijn hoofd de bril. Die brak in ja, twee. En daarna er. ging hij alweer weer verder met juichen. Nou, je kon wel zien dat hij een paar keer een soort beweging ja, maakte van: ging, joh, we, we gaan dit regelen. Het. Dit komt helemaal goed. Maar ja, je zal daar zitten dat ja, is toch lullig. En de bril hard nodig hebben. Oh. De meeste Zullen hebben even bellen anders? Of het opgelost is met de ja, bril? natuurlijk. Ja, dat, dat wil iedereen te... weten. Ja, nou, we gaan het even checken. Ik weet niet of Erben erop zit te wachten na gisteren. Maar nee. we... nou. Nou, als hij snel weggesneakt is, dan denk ik het niet. We <laughs> gaan het even proberen. We kijken of we hem met de pakken kijken vanochtend. En dan nog even iets heel anders. Albert van Linden liet zich in RTL Tonight kritisch uit... over zijn collega's bij Editie NL. Zij hadden een item gemaakt over net al, een nepadvertentie van BN'ers die dood zouden zijn. En daar hadden ze nogal ja, een onhandig voorbeeld voor gekozen. Ik moet wel even zeggen ik heb vandaag... Ik, ja, het zijn collega's, maar Edith NL, ik wil het gezien hebt, die hadden hier ook een onderwerp over. En dat begon, ik vond het net al ontsmakelijk om naar zo'n Wilbers Gieske advertentie te kijken, dan zogenaamd. Die begonnen echt met Martijn Crabet overleden. Ik denk, ja, oh, heeft nou niemand de ethiek om te denken, laten we die nou, dat even nou even net niet beeld. Nee. nee. Ja. Dus sowieso is het een walgelijke situatie, maar ik vond dat, ik nou, werd er gewoon een beetje onpassend vast. Ja, dan kan ik me goed voorstellen. Van alle BN'ers die je kan kiezen, ja. Moet je nou net niet. Ja, geen enkele moet je kiezen. Nou ja, kijk, zij wilden een ik snap ja. wel, dat zij aan geven nou, van dit zou kunnen gebeuren, dit ja. zou een advertentie kunnen zijn die je ziet. Maar dat was niet heel handig. Uh, maar goed, Albert heeft zich daar dus over uitgesproken... ook gisteravond op dezelfde zender. Elf minuut over zeven, goedemorgen. Dit is de 5 uur de ochtendshow voor de vrijdagmorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, hey, ja, hey, ja. Hey, hey. de wekker en je weet dat je om moet staan. maar goedemorgen. goeiemorgen. Kapt nou eens met dat snoes? Als je dag begint met de 5 uur. Oh. Hoppakee uit. Oh. Vanaf. Aanvaard hem maar, de vrijdagochtend. Hoe is op de weg, Dirk? Uh, vierde met de meeste vertraging nu op de A37. Knoop het holsloop meppen bij Duitsland. De vertraging 19 minuten. Bewolkte ochtend met uh, later vanochtend ook nog kans op sneeuw in het noorden van het land. Temperatuur 4 tot 9 graden. Maar door de wind voelt het ook vandaag een stukje kouder aan. No in. Is plugged right into your wall You think a little love all you need Dance, I feel what you want to be, be what you want Show voor de vrijdag. Het is kwart over zeven. Goedemorgen. Tijd voor de Smilschijf. En dit is de nieuwe Smilschijf. Ja, binnenkort bij ons de gast in deze radio show, de dames en heren van Ronde. Aanstaande dinsdag zijn ze hier en dan zullen ze ongetwijfeld ook de Smilschijf live spelen. Dat is voicemail. You are a master of the skies. It lies. You, you play the game in your Ismail heet de nieuwe single van Day en zoals gezegd aanstaande dinsdag zijn ze hier en dan spelen ze deze live. Goedemorgen. De wekker gaat Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. 538ochtend show vraagt zich af. Nou, is het al bijna weekend? Ja, hey. hallo, het is vrijdag, tuurlijk. Heerlijk. het weekend lokt, hoor. Uh, dat betekent later vanochtend natuurlijk de Week in One Liners... met Rob Schepers, we gaan je nog op vakantie sturen. Je kan geld winnen in begin de dag met een mooi bedrag. En, ook leuk, uh, we hebben direct vanochtend bij ons in de studio. Yes. Die komen zo meteen, hun nieuwe single... die vandaag het levenslicht heeft gezien... voor het eerst live spelen. Echt zin in. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik zie ze hier inmiddels ook binnenkomen. En uh, volgens mij is het ook leuk uh, om elkaar weer te zien... Heeft natuurlijk een tijdje uh, een beetje, beetje stilgestaan. Dan ja. Maar ze gaan er weer voor. Leuk. Dus dat verderop in deze radioshow. Live in de studio, directors. En dat hebben we geweten, want die hebben een partij spullen meegenomen. Dat is Het is echt uh, een gemiddeld verhuisbedrijf is hier jaloers op. Gisteravond al begonnen met uitladen. Uh, langzaam maar zeker veranderd onze live stage in het decor van... Uh, nou ja, uh, zoals direct het liefste ziet. En dan de verjaardag vandaag van een vriend van de show te mogen we stellen. Uh, want uh, vandaag een jaartje ouder geworden, dames en heren. Alberto Stegeman, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hi, hi. harte, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 36. Ik ben er blij mee. Ja, wij hebben 55 op de kalender staan, maar ik zal het even aanpassen. Ja, pas maar op me Ja. Heb je een leuke verjaardag tot op heden? Is er al voor je gezongen? Zijn er al cadeaus uitgedeeld? Ja, er voor mij gezongen, ja. Ik heb twee kinderen, Lara en Joas, en... En jullie die hebben vanochtend op om me gezongen. Ik heb al cadeautjes gekregen. Dus ik ben al helemaal gewend. Oh, en hoe wordt de verjaardag gevierd? Wordt het überhaupt gevierd? Ja, zeker. We gaan dat uh, vandaag nog de familie weer vieren vanavond. Ja. Is dat dan? Ik uh, ben altijd hoe dat gaat bij, bij bekende Nederlanders, maar is dat dan een kringetjesverjaardag of uh, hoe gaat dat bij jou? <laughs> Uh, uh, nee, dat valt eigenlijk wel mee oh. bij ons. Het, is, uh, het loopt een beetje door elkaar heen. En, uh, ik heb twee, uh, twee neven uh, eind twintig, dus die maakt er ook altijd wel een uh, mooi feestje van. Ja, dat ja. wordt wel leuk. Een gezellig samen zijn, zoals het hoort. Zeker. Hartstikke Zieken. goed. Hé, hey, en, en Alberto, ja, uh, het programma waar jij natuurlijk uh, nou ja, wereldberoemd in Nederland bent geworden, Undercover in Nederland, dat zit er weer aan te komen. Een nieuw seizoen. Uh, de, de, ja, ja. de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je je vermoorden en wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, nou we gaan, uh, um, dinsdag uh, 3 maart gaan we inderdaad weer van start. Um, ja, tis, tis, ik heb een bizar seizoen, mag ik wel zeggen. Een knettergek seizoen. Ontzettend veel machtcrazen getroffen... Um, die ik in de jaren daarvoor nog niet eerder gezien heb. Ja, is het uh, extremer dan ooit? Ja, dat durf ik wel te stellen. Ja, ik heb echt, ik, we beginnen met een man die bijvoorbeeld gewoon open en bloot, een camperjat, doorverkoopt, auto steelt. Uh, ze kunnen ze, uh, daarmee fraudeert. je kunt het zo gek niet bedenken wat hij allemaal doet. Um, en, en, en dan vervolgens uh, confronteer ik hem daarmee... en dan doet hij alsof zijn neus bloedt, alsof het hem allemaal niet uitmaakt. Uh, een bizar verhaal. Uh, ik heb een man, een man die zich voelt als, als straaljagerpiloot. Oh, oh. Maar dat niet is. <lacht> um, <lacht> En, um, en we gaan een heel uh, heftig tweelheid maken uh, over uh, fundcaps. Ik weet niet of jullie er wat over gelezen ja, die, uh, hebben. Dat is die, drugs, uh, die, die drugsleverancier toch? Online. Ja, maar, ja, ja, ja daar, daar, uh, uh, een die worden mis... op dit moment, uh, ja. die zitten vast en die worden verdacht van, uh, van tientallen doden. Maar wij zijn uh, al vanaf eind 2023 met onderzoek bezig naar fundcaps, oh. Omdat ouders uh, zich bij ons gemeld hadden. Uh, een van die kinderen, van die, van die ouders, die lag op dat moment uh, op de, de traumaafdeling ja. van een ziekenhuis. Omdat hij Funcaps uh, spullen had besteld. En een andere moeder had zich gemeld omdat haar zoon was overleden door gebruik van middelen van Funcaps. Ja. Dus we zijn toen al, jaar geleden, anderhalf twee jaar geleden, met... Uh, met onderzoek begonnen en, uh, en daar gaan we dus een trailer over maken. En je gaat ook voor het eerst die beelden zien uh, van, uh, van ja, hoe dat daar bij die, uh, bij die club precies werkt. Ja, ja, Maar is het dan ook zo dat dit balletje is gaan rollen, deels ook door jullie onderzoek? Nou ja, het is wel zo dat uh, wij voordat de aanhouding uh, plaatsvonden, maanden daarvoor, met al onze bevindingen en ons bewijs daarvan naar de politie zijn gegaan. Mm, Alles de tijd voor weer. Ja, nou wat ik er nu wel van begrijp is dat, uh, dat andere instanties, zoals de politie, maar ook de, de, de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit al bezig waren ook met onderzoek. Okay. De dus onderzoeken hebben parallel gelopen. Yeah. Um, um, dus ja, het mogelijk heeft het elkaar uh, uh, versterkt. Um, uh, maar we laten in ieder geval zien hoe ongelooflijk heftig uh, uh, het gebruik van die drugs is geweest. En hoe. Hoeveel schade dat heeft, uh, heeft gedaan. Het is uh, extreem uh, gevaarlijk spul geweest. En uh, het heeft helaas nogal wat, uh, wat jonge mensen ook het leven, leven moeten kosten. Ja, en de laconieke houding ook hè, van die gasten. Ja, ja in de rechtszaak. Uh, de appjes die ze Zo. naar elkaar hebben gestuurd. Van, uh, een beetje... Uh, uh, wat maakt het uit, we gaan hem toch niet missen zo, over de, de gebruikers. Ja, is extreem non-verwant. Extreem ja, extreem. Ja. Nou, heel benieuwd. Naar. Dus dat gaan we zien onder andere... in het nieuwe seizoen van uh, Undercover in Nederland. Vanaf 3 ja. maart is het weer op televisie, op de dinsdag bij, uh, bij SBS komen 6. De ja, maar eerst op uh, dinsdag. Komen de Vanaf nu terug? dinsdag mijn favoriete dag. Dat ja. ja. Ja. <laughs> komen de dreadlocks terug, Alberto? Uh, nee, nee, nee, nee. Geen dreadlock dit keer. Mis je die een beetje? Ja, een beetje wel. Die vond ik geniaal. Je had ook zo'n goede vermomming. Maar wat ga je dit keer aantrekken? <laughs> nou, ik, ik houd het nog een beetje verrassend. We gaan het zien. Nou, le zien. Leuk. Jij bent zo vaak vermomd, iedereen zou je niet eens meer kennen als je normaal. <laughs> Nou, leuk. Ik heb er zin ja. in. Overigens, ik wist dit niet, maar er staat hieronder... We krijgen altijd zo'n zo zo fact sheet zeg maar ja, van ja. die we met. Er staat onder hier als fun fact eh, Albert, dat jij vroeger discjockey bent geweest. Ja, zeker bij de lokale radio. Ja, dat op is... dezelfde zender als uh, Edwin Evers. Oh, nee. Hey. Ja, ja we zaten allebei op de zondag. Ik uh, als eerder dan hij. In Amsterdam. We waren pubers. Maar welke, waar vond dit plaats op? Uh, op dit? Extra 108 ja, of zo. Dit was, dit was, uh, dat heette de LOV, de lokale omroep voor Fromshoop en Den Ham. <lacht> en dat is vlak ja, bij Oudenberg ja, waar Edwin woont. <lacht> <zo. lacht> en daar hadden we allemaal bij een programma. Ik had een, een programma over politiek en over nou ja, uh, misstanden toen al. Ja? En, uh, en Edwin die, die had natuurlijk zijn, uh, zijn jingletjes en zijn, uh, en zijn shows zoals ze die later... Uh, uh, bij jullie het gedaan. Ja, met een beetje, maar hadden hadden dus ook Stegeman staat opgehaald. <lacht> je ja. ja, dus mag blij zijn dat dat niet is gebeurd, En dan had Edwin van Mondoverstraat. <lacht> ja, hoe anders is het allemaal gelopen, nou? ja, ja. ja, precies. Ja. <lacht> Albert, leuk je even gesproken te hebben. En heb een hele fijne verjaardag. Ja, van hetzelfde. Oké, okay. Goed okay, oh, Hoi, Albert de Stegeman, verjaardag vandaag. In de ochtendshow van 5 uur 8. 5 voor half 8. Goedemorgen.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 Dream. Will you promise me We hadden het net even over die, uh, die bril die gesloopt is door uh, Erben Wennemars gisteren op de tribune, toen zijn zo'n Joep een Olympisch record uh, schaadt. En Rick die had bedacht van, moeten er niet een inhaken komen online? Maar ik krijg nu door van een luisteraar, die is er al. Uh, oh. Bol.com Bol was heel snel. Met, uh, die hebben uh, meeleven met je zoon, dubbele punt, onbetaalbaar. Nieuwe bril, 26,95. Ah, uh, <lacht> ja, ja, ja. Ja, die, die zaten er bovenop, hoor. Uh, goed, dit is de ochtend show van 538. Met zodanig jouw kans op een zonvakantie. Het zijn de zomerweken en we gaan een luisteraar richting een van die prachtige bestemmingen op het rad sturen. Direct is bij ons de gast. Je hoort meteen voor de allereerste keer live de nieuwe single. En Esther heeft het laatste nieuws voor ons duidelijk. Ja, wat je vooral niet moet doen als je files wil vermijden op weg naar wintersport. Nou, blijf luisteren als je op dit moment in de auto zit. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers Co is er vanmiddag weer vanaf 2 uur.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 Oh, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of ouw, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Ja, goedemorgen. Het is een bewolkte dag. In de ochtend op veel plaatsen regenachtig. In het noorden kan zelfs wat natte sneeuw vallen. Temperaturen variëren van 4 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. En komend weekend een graad of 12. Dat is aan de hoge kant, maar wel met regenbuien. En dan de filesrek, Waar staan ze? Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 21 minuten vertraging. A27 Gorkum Utrecht bij Rijnsweert 25. En de laatste is de A37 knopend hollsloot mappen bij Duitsland 21 minuten. Het is 5 over half 8. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 provincie besloten. Het wordt vooral in steden steeds minder gesproken. En uh, tien jaar geleden zagen ze onderzoekers dat al aankomen. Door het op school te verplichten moet het uh, Fries als staal worden behouden. Oh ja, maar jij woont in Friesland toch? Ja. Maar ben jij zo vind jij ook zo'n... dat Fries dat mag niet uitsterven, dat moet gesproken worden? Of, nou, ja, ik vind het wel zonde als het verdwijnt. Het is ook onder, in heel veel families nog wel gewoon de belangrijke taal. Want spreek jij het ook? Ja. Echt waar? Ja. Misschien wel leuk als je het eerste bericht in het Fries, in het Fries. doet. Ja, dat, als ik even zo om de, de spot moet uh, uh, vertalen, is echt heel moeilijk. Ja? Maar ik kan wel even proberen. Ja, doe eens. Uh, doe yeah? eens. Ja? Even horen hoe het klinkt. Okay, nou, Femke Kok maakt uh, het haar internationale debuut... op de 1500 meter en riet daarbij uh, helemaal allinnig... En uh, ik nog de eerste rit met Verrieden, Want kok die normaal uh, vooral de 400 en 1000 meter riet. Die won uh, eerder al goud en zilver in Milaan. <tie> Het klinkt wel meteen gezellig. Ik ja. ja. vind je het gezellig, maar heb je er Goud. iets voor verstaan. Ja, dat, ja, dat, ja, dat ja, zei uh, je nog. Ja. Ja. Moet doorgaan of stoppen? Nee, ik zou toch maar in Nederland zijn. Heel even leuk. Dat was heel even, maar, leuk. Was was heel even leuk. Goed ja. dat het schaatsbericht is ook. Dat klopt ja. ook, hè? Ja, ja, ja. ja precies. Dat was er goed bij. Maar spreek je thuis bijvoorbeeld wel Fries, of niet? Nee, wij zijn Nederlands opgevoed, maar als de buurvrouw even langskwam... moesten we gelijk in het Fries. Zo was het toch. Echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja. Jullie spraken stiekem Nederlands thuis eigenlijk. Oh, oh, oh. Ik ga verder met de bericht. Ik hoop dat jullie nog weten waar ik was. Uh, want uh, Femke Kok moet dus schaatsen. Maar andere Nederlanders die deelnemen zijn uh, Antoinette Rijpma de Jong. En Marijke Groenewoud. En het schaatsen begint om half vijf. Oh. Ja, we wachten 1, 2, 3, hè. Ja, er komen ja? er nog drie ja, bij. ja, ja, ja. Eén, twee, drie. Nou, ja, ja, dat... met Femke Kok helemaal alleen als eerste. Ja, dat, is, dat vind ik ook oh, raar. Dan kan je toch zeggen, uh, be, uh, de reserve die gaat mee? Ja, blijkbaar niet. Ja, dus niet zet wat uh, de... Joy Beunen dan neer. Ik bedoel, had nee, of iemand, Het maakt niet uit. Je, je hebt bijvoorbeeld, uh, hoeveel Ritsen zijn er vandaag? Een stuk of tien, denk ik, of zo? Nee, wel meer, wel meer. Even kijken. Ja, maar het is niet eerlijk als jij je eentje moet als enige. Dat, dat is namelijk niet 15. eerlijk. Vijftien. Ja, maar ik ja. zeggen, nou, dat zijn dus dertig rijders. Er is er eentje op de reservelijst. Mocht eentje afvallen, ja, mocht eentje ziek ja. zijn. Nou, dus, dan ga jij. Of gewoon een keer voor de gelegenheid met z'n drieën. Dat is er gewoon een beetje inschikken allemaal. Ja. Nee, het, nee, het, ik wat Het voelt ja. niet helemaal uh, zoals het hoort. Nee. En dan de foto van schaatskampioen Jutta Leerdam... met de uitgelopen eyeliner. Inmiddels wel een iconisch beeld, denk ik. Die gaat viral met een krachtige boodschap op haar Instagram. Want de foto na haar Gouden Olympische race... kreeg binnen drie kwartier zo'n duizend likes per minuut. In de tekst zegt Leerdam dat het beeld... haar hele Olympische reis samenvat. Ze benadrukt dat je jezelf niet hoeft te veranderen... om succes te behalen. En met haar boodschap wil ze laten zien dat je zacht en sterk kunt zijn tegelijk. Nou. En dit weekend begint in regio Noord de voorjaarsvakantie... en de ANWB verwacht flinke drukte op de wegen... naar de populaire Zo. wintersportgebieden in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Je gaat ook wel een stel zien als je bij de ANWB zit. Ja, dat is fijn uh, dat u er zijn. zijn er snel bij, ja. uh, klassieke knelpunten zijn onder andere de A8 bij München... en de autobahn rond Innsbruck. En ook de A7 naar de Fernpas trouwens. Uh, vroege vertrektrucs helpen vaak niet, zegt de ANWB-woordvoerder... Tim Schabi adviseert rustig ontbijten... en pas rond het middaguur vertrekken. Dat is het uh, beste. Rustig ontbijten. Ja. Maar mijn moeite ja. aan. Hij ja. ja. is rustig ontbijten. Ja. Nou ja, uh, uh, ontbijten is ook belangrijk. Ja, zo is het. He. Voor de mensen die op vakantie gaan... laten we hopen dat dat allemaal meevalt. Ja, redelijk voorspoedig op de plaats van bestemming komen. In ieder geval veilig is het belangrijkste. Ja. Esther, dank je wel voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken... voor ons muzikale bezoek dat wij vanochtend hebben... Daar Direct is bij onze gast in de studio. En zometeen hoor je de nieuwe single van Direct voor het eerst live. Even? Ja, even. Even staan, ja. Jij weet het niet, Hoe het uitspreekt. Ik denk zit hier even aan staan of Het kan ook haven zijn, natuurlijk. Of haven. Zullen we het gewoon haven noemen? Haven. Haven. haven. Bonjour. Vrijdagochtend, 20 februari, bij de liefhebbers van de muziek van Direct. En ik weet, dat zijn er onder onze luisteraars een heleboel. Stond hij al een tijdje in de agenda, want vanochtend live bij ons de gast. Omdat er een nieuwe single is. Ja. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hoe is het met jullie? Uh, oh. Ik ruik hier net een scheetje, dus volgens mij vinden we het allemaal hartstikke spannend. Is dat zo? <laughs> ja. Maar er is één vraag. Wie van jullie heeft de scheet gelaten? Ja. Wie verdenk jij? Nou ja, ik claim mijn shit. <laughs> ik ben wel zo trots op mijn scheet. Ja. Maar uh, volgens mij uh, zegt niemand. Volgens mij, nee, ik, ik weet het niet. Okay, I'll, I'll take one for the team. <laughs> Hé, <lacht> hey mijn gasten, wat heerlijk dat er weer nieuwe muziek is. Ja, fijn om. om de, ja, dat betekent weer buitenspelen. Dat betekent weer een nieuw seizoen. Gewoon lekker erop uit. We zijn echt super druk bezig geweest de laatste tijd met veel nieuwe muziek. Dus er gaat ook veel nieuwe muziek komen. Maar ja, we kijken er naar uit, man. Het is echt. Uh... Ja, weer buitenspelen. Ja, is dat als een stel paarden die de hele winter binnen hebben gestaan... en nu dan weer zo in de lente de wei mogen? Is ja, dat... maar ook wel gewoon een beetje dik geworden zijn en zo. Van die koeien. Van die koeien, ja. Maar, nee, maar gewoon, dat, dat, is, dat is een leuk vooruitzicht. We gaan er weer, ook weer lekker naar even weer het busje, in, naar, naar Duitsland en België. En we spelen een paar mooie shows in Utrecht. En, uh, nou, dan uh, zijn de overtollige kilo's uh, wel weer af. Nou, ik heb jullie uh, bij uh, de Ewing concerten natuurlijk in, uh, in de Ahoy nog gezien. Ja. En ik moet zeggen, dat is alsof er nooit iets veranderd was... Uh, dat, dat jullie even, even een pauze hadden ingelast. Nou, het is, uh, dat, dat verandert natuurlijk nooit. Ik bedoel, we, we, we doen heel graag wat we doen. Ja. En we kunnen ook wel echt van uh, 0 naar 200. En dat was bij de goldnearing zeker het geval, ja. Zo. Dus uh, nou, dat gaan we nou ook weer doen. Ja, ik ben heel benieuwd, het nieuwe single woont vol. Ja, we hebben de afgelopen week hebben we onze luisteraars een, een beetje gek mogen maken... met korte fragmenten van het liedje. Maar die waren zo kort, daar konden we eigenlijk helemaal niks mee. Dus we zijn zo ongelooflijk benieuwd hoe die klinkt, de nieuwe plaat. Zullen we maar gewoon doen? Ja, let's go. Dames en heren, live bij ons in de ochtendshow. Ja, ja. So the yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. The new direct One Fall. the sky that I know so. I remind myself how oh, all my brothers are keeping me safe. We felt the losses. And get Want dat hadden we wel al gehoord ja. van jullie. Dat was het enige ja. dat jullie gedeeld hadden. Hey, wat een geweldig liedje. Even de reacties die binnenkomen ook. Wat een single. Kippenvel. Nu al. Wat ben ik blij dat je kaartjes hebt voor de Ahoy concerten. Geweldige plaat. Nou ja. Alleen maar lovende reacties hier uh, over de app. Uh, en ik denk ook nog wel even leuk nieuws uh, voor jullie. Want uh, uh, wij kunnen melden dat wij uh, Won't Fall zojuist officieel... Uh, ...favorite hebben gemaakt hier op 58. Ja. Ja. ja! En we hebben nog meer goed nieuws. Want hey, jullie zijn nieuw. namelijk ook de mega-hit geworden. <lacht> jullie worden vanmiddag ook de alarms. <lacht> Verder worden jullie de top van Radio 2. Jullie worden de Hollandse nieuwe... ...en niet te vergeten de frisse van spijkenissen! <lacht> dat is allemaal leuk, maar er is maar één favorite. Hè? Ja! Yes. Nou, er gaat nog iets bijzonders gebeuren met deze single. En dat is echt nog nooit gebeurd. Wij hebben ook, iedere week hebben wij in de ochtendshow... ...de smulschijf. Ja. En de favorite en de smulschrijf zijn altijd twee verschillende plaatsen. werelden. Altijd. Ja. Behalve komende week. Hey. Hey. Jullie zijn en Smulschijf en oh, okay. favorite. Ja. Verdomme, dat is wel heel bijzonder, zeg. Je hebt er verder geen ook aan, want je wordt net zo vaak gedraaid. Ja. Maar het is wel... Jullie zijn de eerste band die dat voor elkaar hebben gekregen. Dat is nog nooit gebeurd. Nooit, hè? Dus, ja. Heel sick. Heel sick, dank jullie wel. Alsjeblieft, het is jullie meer dan gegund. En uh, te gek dat jullie hier zijn vanochtend. En jullie blijven, want we gaan zo meteen een paar classics nog horen. Hè, van, uh, Even knallen. Ja. Helemaal lekker, helemaal leuk. Uh, direct dus verderop in de ochtendshow meer live te horen. We hebben nog een vakantie weggegeven, te geven, want we gaan straks aan het rad draaien. En dus sturen wij een uh, luisteraar, en misschien ben jij het... Wel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 griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen... bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Ethos. 538 Nieuws. 8 uur.